De NAVO ontkent dat de familie Gaddafi doelwit is geweest van luchtaanvallen. Er zijn gisteravond wel bombardementen in Tripoli uitgevoerd, maar volgens de NAVO alleen op militaire gebouwen. We vallen geen individuen aan, zei de Canadese bevelhebber Bouchard in reactie. Hij zei dat hij het betreurt als er mensen om het leven komen bij de luchtaanvallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, heet Saif al-Arab. Hij trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers, zoals een bijna naamgenoot Saif al-Islam. Van Saif al-Araab is weinig meer bekend dan dat hij enige tijd in Duitsland studeerde. Op het nieuws van zijn dood is verheugd gereageerd in Benghazi, het bolwerk van de Libische opstandelingen. Mensen gingen toetrend in hun auto de straat op en schoten uit vreugde in de lucht. Koninginnedag is in het hele land rustig verlopen. Voor zover bekend hebben zich nergens grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, en dat is net zoveel als vorig jaar.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 In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond voor paus Johannes Paulus II, die vandaag zalig wordt verklaard. Er werden in het Circus Maximum stadion kaarsjes aangestoken, ook werd gezongen door verschillende koren. Onder de koren waren ook gezelschappen uit Polen, waar Johannes Paulus vandaan komt en nog steeds populair is. Vandaag worden een miljoen mensen verwacht in Rome. Er zijn delegaties uit zo'n 60 landen. Namens Nederland woont minister Donner de plechtigheid bij. Een speciaal bureau van het Vaticaan heeft bepaald dat Johannes Paulus een wonder heeft verricht. Dat was enkele maanden na zijn overlijden. Door zijn tussenkomst zou in de zomer van 2005 een non zijn genezen van de ziekte van Parkinson. Voor de genezing was geen medische verklaring. In de Syrische stad Daraa heeft de bestorming van een moskee door het leger gisteren zeker zes levens geëist. Mensenrechtenorganisaties hebben dat gezegd. De aangevallen moskee staat in het centrum van Daraa... en is de afgelopen week het symbool geworden van het protest tegen president Assad. Ook op andere plaatsen in Syrië was het gisteren weer onrustig. In de hoofdstad Damaskus wilde een groep vrouwen een betoging houden... maar ordertroepen verhinderden dat. Zeker elf vrouwen zouden zijn opgepakt. Er zijn ook berichten dat twee belangrijke oppositieleiders zijn gearresteerd. Er lijkt voorlopig geen eind te komen aan de onrust in Syrië. Voor de komende week heeft de oppositie nieuwe protesten aangekondigd. In het noordoosten van China zijn bij een hotelbrand zeker tien mensen omgekomen. Minstens 35 mensen raakten gewond, meldt het Chinese staatspersbureau. De brand brak uit op de eerste verdieping van het hotel in de stad Tonghua en was kort maar hevig. Na een half uur was het vuur geblust, maar voor de slachtoffers was het toen al te laat. De oorzaak van de hotelbrand in China is nog onbekend. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er zijn ook mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. De schietpartij was gisteravond even voor acht uur. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Volgens Belgische media wordt het café geregeld bezocht... door Oost-Europeanen uit het criminele milieu. In dit geval wordt rekening gehouden met een afrekening onder Albanese. Dressuur-Amazone Adeline Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker gewonnen. Met haar paard Jerich Parzival was Cornelissen de sterkste op de kuur op muziek... nadat ze donderdag al de Grand Prix op haar naam had geschreven. Het zilver was voor de Deense Nathalie Zuzijn-Witzingerstein. Brons voor Ula Salzgeber uit Duitsland. Titelverdediger Edward Gal, die het dit jaar moet stellen zonder zijn wonderbaar totilas, eindigde als vierde. Het weer. De dag begint helder en fris. Temperaturen tussen 5 en 7 graden. Vanmiddag zonnig. Temperaturen dan tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Maxima dan rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NTR brengt cultuur. De haan die regelmatig in vroege vogels kraait, is Joris. Jaren geleden in Baren opgenomen. Joris De Haan is al lang dood, maar leeft voort in onze uitzendingen. Deze ochtend klinkt hij extra trots, want hij kraait nu op verzoek... We kregen een uitgebreide brief van Tini Bijntema uit Alsmier. Zou de Vara voor één keertje op deze 1 mei weer ouderwets met een haan en een socialistisch strijdlied de dag kunnen openen? Nou, mevrouw Bijntema, we zijn niet zo van de verzoeknummers. Maar voor die haan maken we een uitzondering. PvdA bestaat vandaag ook nog eens 65 jaar, dus vooruit. Ik heb hier nog zo'n haan. Die kent u vast ook. Want dat is de galmende haan die in de jaren 60 klonk voordat de Vara met de uitzendingen begon. Nou, dan het strijdlied. Dat is wat moeilijker, want we draaien eigenlijk alleen instrumentale muziek, maar zo vaak valt 1 mei ook niet op een zondag. We moesten meteen aan morgenrood denken. Dat heeft wel wat met natuur. Maar mooier nog misschien is een klein stukje van de stem des volks die den eerste mei zingt. Nou, en daar dan nog even Joris voor. Goed, 1 mei dus, u weet het. Maar laat u de arbeid vooral voor wat het is. En uh, luistert u lekker naar uh, vroege vogels. Wie de afgelopen dagen wat geslenterd heeft door bos en veld... langs slootkant hij en wij zal het geen nieuws zijn. De natuur zucht en steunt onder de dreugde, droogte van dit moment. Zelfs de teken sterven van de dorst. Dat is goed nieuws voor de tekenhaters onder u. En dat zijn er nogal wat, getuige de uitslag... van de rotbeestenverkiezing van vorige week... waarbij de teek de grote winnaar was maar slecht nieuws voor amfibieën, reptielen en veel planten. Weer andere soorten lijken wel te varen bij de uitzonderlijke droogte. Vlinders bijvoorbeeld en bijen. Wisselende berichten uit de natuur dus. Gelukkig komt Arnold van Vliet uit Wageningen van de natuurkalender... zo langs om ons wat helderheid te verschaffen. Daarbij presenteren we u de Daas, de Havik, de gierzwaluw en het vochteloorveen. En na half tien maken we tijd vrij voor een nieuwe aflevering van Vroege Kuikens... Janine is op vakantie, maar tot tien uur zijn we hoe dan ook vroege vogels. muziek van de Duitse componist Frans Ignaz Beck. Het eerste deel Allegro uit de Sinfonia Opus 10, nummer 2 in D-groot... uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra. Vorige week maakten we de uitslag bekend van de Rotbeestenverkiezing. En uh, op die, in die top 50 eindigde op de derde plaats de Daas. U kent ze wel, die stevig gebouwde vliegen die ook nog eens behoorlijk kunnen steken. Veel stemmers bleken een uitgesproken hekel te hebben aan de Daas... Maar entomologen Theo Zegers en Ton van Haren zijn juist lyrisch over dit insect. Theo over het vliegende beest en Ton juist over dazenlarven. Henny Radstaak is met beide heren op pad. Vliegen ze nog niet? Nee, ze vliegen, de vliegen vliegen nog niet. Het is nog iets te vroeg. Over twee weken de eerste, denk ik. Over volgende week misschien. Maar de hoofdtijd van de meeste soorten daazen is gewoon juli. Het zijn echte minus, echte zomerbeesten. Dus het is vooral juni, juli, augustus. Het is nog, nu nog heel vroeg. Waar zitten ze nu, Tom? Ze zitten nu vooral onder de graszoden van, uh, van allerlei uh, polletjesplanten, moerasplanten. Soms langs de waterkant tussen het veenmos en tussen het gewone mos. Daar zitten vooral de grote larven nu. Uh, en uh, gaan binnenkort uh, wel verpoppen, denk ik. Kruip het land op en dan uh, duurt het ongeveer nog twee weken voor het uitkomen. En dan heb je de volwassen daar. Gaan kijken? Je hebt een schepnet bij je en een, en een, een spa? Ik heb, ik heb een schepnet bij me en een spa. Een schepnet is vooral uh, om te verkijken of de, uh, de larven die langs de oever leven, om die te kunnen verzamelen. En een schepnet uh, vooral om er wat graspollen uit te, te steken en kijken of daar nog tussen de wortels wat uh, larven te verzamelen zijn. Ja. Lekker zompig hier. Heerlijk. Lekker nat en drassig. Nou, dan hebben we hebben zo'n pompje, omdraaien. Even de klont aarde even in de zeef. De meeste drek even een beetje kwijtraken. Nou, wat je overhoudt is een beetje uh, natte drek. Nou, regenworm. Dat is een van de regenwormen, daar leven ze ook van. Dat vinden ze ook heerlijk om te eten. Oh. Heel veel dazellarven, die, uh, dat zijn grote predatoren. In die eten dus van allerlei zachte, zachte organismen, zoals regenwormen, andere vliegenlarven, ook e en zo. Ik probeer nu een beetje de wortels van die graszoden los te trekken. Misschien is een bak toch handige Theo, als je die wil pakken. Een ja. lekkere kliedenboel, hoor. Een lekkere ja. Ik ga eens proberen langs de kant van het water... Even Laten we dit even uitlekken. Theo, de daas is uh, ook een echt rotbeest. Ja, dat vinden we. zullen de meeste mensen wel vinden. Natuurlijk zijn ze uh, op warme zomerdagen, met, als het broeierig weer is, uh, kunnen ze heel erg hinderlijk uh, zijn. En, Gemeen steken? Ja, en wat natuurlijk een beetje lastig is, is dat die daasenlarven, die zijn aquatisch of semi-aquatisch. Dus dat betekent dat je met name badgasten... In, het, uh, ja, in hun habitat uh, komen. Dus ja. Badgasten? Uh, mensen die aan het recreëren ja, zijn. Ja, mensen die aan het recreëren zijn doen dat vooral met uh, warm, mooi weer. En dat zijn de, de dagen dat die dazen ook actief zijn. En als je dan ook nog in hun gebied komt, ja, dan is natuurlijk de kat op spek binnen, zeg maar. Dus dan zit je lekker aan een meertje en dan, uh, dan gaat het gebeuren? Dat gaat gebeuren. Dat kan er. Met name bij de gewone regendaas uh, kunnen de aantallen toch vrij groot zijn. Maar die dazen, het zijn dus alleen de vrouwtjes die steken, net als bij, uh, bij muggen, mm -hmm. die, die, die zoeken dus uh, hun een prooi of een gastheer, hoe je het wil noemen, actief op. En daarom kan je met hele lage aantallen toch nog overlast hebben. Wacht even, volgens mij, Tom die kijkt, gloort juist deze kant op. Ja, een daas. Ja? Ja, het is een ja. larve van een een goudaldas. Ja. En nou, als je ziet, nou, hij is bijna volgroeid, de witte kleur. Je ziet, aan de ene kant zie je een dikke vette kop. En aan de andere kant zie je een ademopening. En, even goed kijken hoor. Ja, dit is de, dit is de kop. ja. Hij er alle kanten op? Hij alle kanten op. Het, is net een, het ziet eruit als een mare. Ja, hij is een centimeter, anderhalf ongeveer. Als je, ja, zoiets, zoiets. Wit van kleur? Wit van kleur inderdaad. En hij heeft de voorzijde heeft voorzijde een dikke, stevige kop. Want uh, je moet je voorstellen dat zo'n uh, beest... wat allerlei wormen en andere vlieglarven moet eten... toch wel stevige kaken moet ja, hebben. Hij is veel kleiner dan een regenworm. Hij is veel kleiner, ja. Maar de, ja, het is een kwestie van uh, de prooien aanspietsen met, uh, met zijn kaken. En uh, dan vervolgens de lichaamstappen opzuigen. Behalve dat ze ook vervelend zijn, zijn ze ook heel erg mooi. En dat geldt met name voor de ogen van de, van de vliegen. De ogen zijn uh, heel verschillende kleuren groen. En vaak met banden of zigzagpatronen of vlekkenpatronen. Heel, heel erg gevarieerd. En dat betekent dus ook dat hij daar die kleur groen zelf niet kan zien. Want dat komt niet in zijn ogen. Het, het zijn een soort zonnebrillen, gekleurde zonnebrillen. Zo, uh, zo moet je het zien. En dat gaat zo ver dat van één soort bekend is dat hij bovenop zijn oog uh, UV weerkaatst. Uh, dus ultraviolet licht. En dat is dus echt een zonnebril. Dat zouden wij ook doen in een zonnebril. Dus die beesten hebben zonnebrillen. Forse jongen is het, hè? He? Uh, Dame, moet je uh, zeggen. Het zijn forse meisjes, uh, inderdaad. De paardendaas is samen met, met één roofvliegsoort de grootste die We hebben tot 25 mm. En je moet je voorstellen dat 25 mm klinkt niet zo groot. Maar als ze leven, dan ziet het er twee keer zo groot uit. Hè, omdat het aan alle kanten beweegt en doet en zo. Vijf centimeter dan. Dus dan is het meer vijf centimeter, ja. uh, inderdaad. Wat het heel erg bijzonder maakt, is dat ze kooldioxide kunnen detecteren. Dus kooldioxide is wat levende wezens uitademen. En als ze dus in de buurt zijn, detecteren ze daaraan dat het inderdaad een levende gastheer is. En je kan het wel heel makkelijk nabootsen. Namelijk de beste manier om daar vrouwtjes te vangen, de makkelijkste manier, is een auto. Je gaat een uur in een auto zitten, je rijdt ergens heen, dan kom je aan. Dan is de kooldioxidegehalte is heel veel hoger dan de omgeving. Want Rondom je, je, je auto? Ja, gewoon in je auto. In je auto. In je auto. Dus je doet, dan, je doet dan één deur open, en dan vliegen ze vanzelf naar binnen. Dat is het. Dat is het. De beste manier om daar ze te verzamelen: auto. Ja. Hoe vaak ben je al gestoken? Ik heb altijd een net bij me, dus de enige manier waarop ik gestoken kan worden... is dat ik een leuke daas gevangen heb, dat ik die uit mijn net haal... en dat dan zijn zusje me steekt. Dat is één keer gebeurd in de Buckgebergte in uh, Hongarije. Eén keer nog maar? Ja, en dat was een Tobane sudeticus, dat was de grootste Europese soort. Dus daar was ik niet zo heel erg blij mee. Dan heb ik wel een heel lelijk woord gezegd, uh, wat niet uh, geschikt is voor de radio. <lacht> Ton, wat, waarom ben jij zo lyrisch over die daas? Wat zit er trouwens nu op, Maar Dat is geen daas, hè? Dat is geen daas, dat is een uh, slijkvlieg. Oh, ja. Steek niet. Die is het echt niet, nee. Uh, waarom ik zo lyrisch ben over de, de Daas, ja, het is meer het, uh, de oogopslag. Als je ze gewoon onder een microscoop bekijkt, zie je allerlei mooie, mooie structuren, zoals het uh, die, die luchtvaartstelsel, dat trageestelsel wat in het lijf doorloopt. Maar heb je over de larven. Heb ik nu over de larven, ja. ja. Uh, de, ik moet eerlijk bekennen dat ik de volwassen Daas uh, ben ik niet echt zo lyrisch. Van, <laughs> omdat, uh, <laughs> omdat ze ook steken natuurlijk. Maar... Dee nou juist. Maar. Jullie voelen elkaar mooi aan. Ja. We vullen elkaar goed aan, ja, <laughs> dat wil <Dat laughs> ik. We gaan deze weer vrij laten, Tom. Ja, ik laat deze gewoon weer vrij. Het heeft geen nut om ze uh, dood te maken. Ik vind ze te, te mooi, zeg maar. Ja. Ik weet al welke soort het is, daar gaat het mee om. En uh, ja, ze gaan gewoon weer terug. MUZIEK Een, een hammerklavier, daarom klonk dat wat wonderlijk. Van de Duitse componist Christian Gottlob Neven. Een van de six easy pieces voor piano forehands hands. Op thema's uit Mozart's opera die het Uitgevoerd door Cullen Bryant en Dmitri Rachmanov. Dus op zo'n hammerklavier. Welkom in tuinreservaten.nl ja, wat moet je nou doen als je je tuin wilt omtoveren tot een echt tuinreservaat... maar je hebt geen geld? Dan zou je kunnen kijken op de nieuwe website tweedehandsplanten.nl. Dikke kans dat je iets van je gading vindt... want op deze site kan iedereen planten slijten of aanschaffen voor weinig of geen geld. Janet Paramor ging op bezoek bij initiatiefneemster Leontien Witjes in Latum. Maar niet zonder eerst een kijkje te nemen in haar tuin natuurlijk. Ja, voor iemand met een uh, site tweedehandsplanten.nl ben ik natuurlijk wel erg benieuwd naar de eigen tuin, hè? Ja. Ja, ja ik vind hem wel creatief. Schuimpad, toch Schuimpad, ruimte voor ja. een, uh, een, een vijver. Ja, dit gedeelte vind ik dan nog wel leuk met de vijver. Maar aan de andere kant mag nog wel wat, uh, wat gebeuren. Wat dan? Ja, daar ga ik nog even over nadenken. Ik ben nu met de cursus tuinarchitectuur bezig. En uh, als ik dat afgerond heb, dan uh, wil ik me toch op onze tuin gaan storten. En zo ben je ook gekomen op dat idee van tweedehands planten, hè? Inderdaad. Ja, Ja, ik lag in bed. Misschien een beetje raar, maar ik lag in bed. En toen zat ik echt uh, erover te praktiseren. Toen dacht ik echt van, ja, het is gewoon zonde dat mensen de planten in de klikken gooien. En vooral in het voorjaar gebeurt dat veel. Omdat dan uh, de tuin uh, weer uh, mooi gemaakt wordt. moet alles anders. Ja, en uh, ik denk, nou, mensen kunnen best uh, met elkaar of uh, ja, elkaar uh, van dienst zijn. Staan er hier uh, tweedehands planten in je tuin? Uh, ja, er komen er wel wat van mijn ouders vandaan uit de tuin. Ja, welke? De hosta- en de schoenlappersplant. En de vissen uit, uit de vijf zijn er wel geen planten... ...maar die kwamen weer van kennissen vandaan. Maar die zijn opgegeten door de rij. Dus, ja. <laughs> dus uh, daar moet ik weer even achteraan. Ja. Nou ben ik wel benieuwd, als je ook dingen te koop? Of hè, in de aanbiedingen hebt je, Ja. Ja, nou ja, hier staan twee uh, blauw glazuurde potten. En die zijn uh, in de aanbieding. En wat kosten ze? Nou, eerlijk gezegd uh, moet ik heel even de site checken. Ja, ze zijn wel mooi. Hey, we gaan even naar binnen. Gaan we even kijken hoe het eruit ziet. Is goed. En of we erop staan natuurlijk, hè, die potten. Ja, inderdaad. <lacht> nou, we zijn even achter de, de computer gekropen. tweedehandsplanten.nl? Ja, inderdaad. Het ziet er groen uit, hè? <laughs> ja, dat hoort erbij dan, hè? ja, ja. ja. Even kijken, hoor. Ja, het is heel overzichtelijk, hè? Boven zie je dan een balk en dan zie je een tap planten buiten. Rotsplanten, hosta's, uh, buxussen. Ja, er worden ook planten gevraagd. Bena, walstania. Het gaat dus niet, niet alleen om inheemse planten, hè, begrijp ik? even kijken? Uh, nou, inheemse planten staan er nog niet heel veel op... Mm -hmm. Ik zie hier bijvoorbeeld wel een klim op, en dat is natuurlijk uh, ja, ideaal voor vogels. Om te nestelen? Om te nestelen en een schutting ja. te zoeken. En dan, wat moet ik dan doen? Nou, dan... Oh, kijk, hij is gratis. Ja, nou, dat is toch <laughs> mooi? <laughs> nou, je, je klikt erop, en dan krijg je de hele advertentie te zien. De plaats, telefoonnummer, korte beschrijving erbij. Het gaat niet alleen om uh, koop, verkoop hè, of, of, of gratis af te halen. Maar je wil veel meer hè, met de site. Ja, ik wil ook dat het echt een site wordt waar tuinliefhebbers naartoe kunnen om informatie vandaan te halen. Zover is het nog niet. Ik ben bezig met het vullen van een encyclopedie. Dus wat dat betreft, is het meer dan Marktplaats bijvoorbeeld? Ja, dat zeker. Daar kun je ja. vast ook planten krijgen natuurlijk. Ja, daar hebben we naar gekeken. Daar staan natuurlijk ook wel wat planten op. Maar ik denk dat dit wordt dadelijk echt een specifieke site voor. Tuin en alles wat daarmee te maken heeft. Je bent al een paar weken bezig. Hè, dus... Ja, dus uh, we kunnen ook niet meteen verwachten dat het helemaal storm loopt. Nee. Nou, Zullen we even gaan bellen? Nou, lijkt me een prima plan. Ik een van jullie Hallo, u spreekt met uh, Leontien Witjes uit Latem. Uh, ik ben op de website www.tweedehandsplanten.nl En nu zie ik dat u een uh, klimop en een agave uh, aanbiedt. Oh, die zijn er nog. Ik ben daar wel in uh, geïnteresseerd... Ik vroeg me af of ik uh, daarvoor langs mag komen. Oké, okay, dan uh, ben ik er bij een kwartiertje. Molenstraat 7. Nou, prima. Dan, uh, dan kom ik eraan. Oké, okay, dag. Dat is vlakbij. Dat is erg vlakbij. Ja. Oh, de agave, kijk. Ja. Dat zal hem zijn, hè? Dat denk ik wel, ja. ja. Hey, goedemiddag. Hallo, nieuwt die weet je, Ik kom voor de afgave en de klem op. Ja, dan loop even achterom als je okay. kan. Oh, dat is wel een echte tuinliefhebbers hier toch? Een mooi terras, niet al te groot. Een prachtige vijver. Met ja, allemaal he? vijverplanten. Ja. Dus ik heb uh, wel steeds uh, plantjes in de aanbieding. En nu ben ik blij dat ik straks uh, ergens op kan zetten. De andere mensen er een plezier mee kan doen. Uh, dus uh, ja. kijk, hier staat onze uh, klem op. En die willen we ook laten verdwijnen. Dus die... Waarom? Die is prachtig. Ja, maar hij uh, groeit zo hard en uh, iedere keer... Hij uh, heeft het naar zijn zin, op... denk ik. Ja, <laughs> hij wordt wel goed verzorgd. Dus die mag ook weg. Ja, ja hij begroeit heel het prieel. Ik en... vind het eerlijk gezegd heel erg mooi staan. Ja. Maar uh, te, ja. te snel dus. Ja, er komt een uh, klimroos tegenaan. Dus uh, dat is iets meer, uh, iets vleuriger als de uh, klimroos. Mm -hmm. Dus die mag ze zo meenemen. En uh, nou, het bot wacht ik af voor de agaves. Wat zullen we doen? Ja, vind ik wel moeilijk. Mm -hmm. Natuurlijk niet het meteen al te hoog inzetten. <laughs> dat <laughs> dat zo, zo werkt het, hè? Ja. ja, ik zou gewoon zeggen, met pot, 15 euro. Nou, dan ga ik er iets boven zitten, 20 euro met pot. 20? Nou, dan uh, komen we elkaar tegemoet met 17,5. Oké, okay. nou dan hebben we weer eerste deal. Ja. Dus is, uh, voor 17,5 euro mag je ze alle twee meenemen. Geef ja. elkaar de hand. Proficiat. Ja, dankjewel <laughs> en bedankt. Ja, ja dankjewel. Zo makkelijk gaat het dus, hè? Ja, het, het hoeft niet moeilijk te zijn. En je nee. komt dan op een, aan een, op een leuke manier aan uh, ook leuke planten. Ja. Je, ja, je zag het wel, op de website worden ook de, uh, planten gratis aangeboden. Ja. Of mensen willen ook wel eens ruilen... Het enige jammer is dat er weinig inheemse opstaan, hè, nog? Ja, dat vind ik ook, want uh, daar ben ik ook voorstander van. Ja, want we zijn eigenlijk vooral op zoek naar inheemse planten voor een tuinreservaat. Ja. Nou, dat is toevallig. Uh, ik heb hier het tuinreservaat, uh, dus uh, daar sta ik voor aangemeld. Ik heb een uh, groen boompje boven mijn uh, huisje hangen, dus uh, iedereen kan zien dat dit een tuinreservaat is van uh, qua vogels uh, alles wat eraan hoort. Ja, want een, wat... Uh, houtval. En uh, we hebben dus hier overal voor de bijtjes en uh, hier voor de vlinders. De eerste de beste klant op de site, hè? Nee, ja. is zie is ja. gewoon een tuinreservaat. Nou, ik vind het gewoon geweldig dat ik mijn plantjes kwijt kan op die site. Want uh, ja, als moet zo meer leuren. En dan nou zeg je gewoon even klik, klik. En, uh, nou, en... Maar ik haal er zelf ook wat vandaan. Want ik heb daar twee grote buxusvakken staan. En die wilde iemand kwijt in Giesbeek iets verderop. En die heb ik opgehaald. En die staan daar nou netjes. Dus het is niet alleen geven, maar het is ook nemen. We gaan even Graven. Ja. ja, we gaan even graven. Wil je hem helemaal hebben? Of, uh... Ja, natuurlijk. Wat dacht je? Okay. Nou, dan kan ik een beetje het kan ja, doen. Daar gaat-ie. Mooie kribbel. Het menuet uit het duet nummer 1 in F Groot voor twee bassethorns van de Engelse componist John Mayen. U kunt zich aanmelden voor tuinreservaten op tuinreservaten.nl. En wilt u het nieuws horen, moet u naar de ster luisteren naar Martijn Nijhuis. U hebt een AOW-pensioen en u gaat samenwonen. Kan dat? Ja, natuurlijk. Maar het kan van invloed zijn op de hoogte van uw AOW.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 President Obama heeft Donald Trump op de hak genomen, de vastgoedmagnaten die over twee jaar voor de Republikeinen een gooi wil doen naar het presidentschap. Tijdens een diner voor verslaggevers zei Obama dat Trump voor verandering kan zorgen. Hij kan het Witte Huis veranderen in een, van een statige villa in een ordinair casino met een whirlpool in de tuin, grapte Obama. De president is de afgelopen weken zwart gemaakt door Trump, die betwijfelde of Barack Obama wel president had mogen worden omdat hij niet op Amerikaans grondgebied zou zijn geboren. En Rome maakt zich op voor de zalige verklaring van Johannes Paulus II. Op Sint-Pietersplein en in straten rond het Vaticaan... staan honderdduizenden mensen in afwachting van de plechtigheid... die om tien uur begint. Johannes Paulus overleed in april 2005. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is onbewolkt en de temperatuur ligt tussen 8 graden in het oosten... en 12 graden in het zuidwesten. De wind waait uit het oosten en is meest matig van kracht. Overdag draait de wind wat meer naar het noordoost... en wordt in de kustgebieden vrij krachtig windkracht 5. De zon schijnt de hele dag uitbundig... en daardoor warmt het in een groot deel van het land op naar 17 tot 20 graden. In het noorden en noordwesten blijft de temperatuur enkele graden lager. Komende nacht is het helder en het koelt af naar een graad of 5. Op beschutte plekken kan de temperatuur aan de grond dichtbij nul komen. Morgen is het opnieuw zonnig. Ook de noordoostenwind is weer van de partij... en met 11 graden op de wadden tot 17 in het zuiden van het land... is het morgen wat frisser dan Vandaag. De dagen daarna houden we fris, maar zonnig weer. Later in de week gaat de temperatuur weer wat omhoog. Het is uh, precies twee minuten over half negen. En dus tijd voor de columnist van de week. En dat is... Ronald Plasterk. Eindelijk hebben we hem kunnen strikken. Hij stond al lang op ons lijstje. Ronald Plasterk was hoogleraar ontwikkelingsgenetica, minister van OCMW en columnist bij Buitenhof. En is PvdA-woordvoerder van Financiën en wederom columnist. Vandaag voor Vroege Vogels. Hier is Ronald Plasterk. Wat doet een bioloog als woordvoerder Financiën van de Partij van de Arbeid? Die vraag die krijg ik nog wel eens. En de plek, om daar antwoord op te geven, is natuurlijk in het biologisch verantwoorde VARA-programma Vroege Vogels. Ook nog eens op de ochtend van 1 mei. Dus daar gaan we. De economie is met een beetje goede wil te beschouwen als een wetenschap. Met een beetje veel goede wil, want een echte wetenschap kan toetsbare voorspellingen doen. Er is van al die economen met hun grote mond niemand geweest die de grote financiële crisis heeft voorspeld. Maar dat terzijde. Er zijn eigenlijk twee opleidingen die iemand in staat stellen een nuttige bijdrage te leveren aan de economische wetenschap. De ene is de natuurkunde. U weet, onze enige Nobelprijswinnaar economie, Jan Tinbergen, was van huis uit Fysicus. Dat geldt ook voor mensen als Vela van Wijnberg en Rick van der Ploeg. Maar er is nog een tweede weg tot de wetenschap der economie. En dat is de biologie. Kijk, de natuurkunde, en zeker die van Tinbergen... die natuurkunde die teruggreep op de 19e eeuw... dat is een vak dat uitgaat van simpele, lineaire, causale verbanden. A veroorzaakt B. Tinbergen was de initiator van het CPB, het Centraal Planbureau... en de titel alleen al ademt de sfeer van de vroege 20e eeuw. Het moet, het kan, kom op voor het plan. We bedenken hoe we het hebben willen, dan maken we een plan. Dat voeren we uit. Simpel en doeltreffend. Dat was de wereld van voor de chaostheorie... De wereld toen één gevolg nog één oorzaak had. Toen we de werkelijkheid en de wereld nog konden zien als een bak knikkers... die volgens de wetten van Newton hun voorspelbare weg gingen. Inmiddels weten we dat zelfs zoiets simpels als het weer... nog geen week vooruit te voorspellen is. Het KNMI is in voorspellende waarde ongeveer net zo goed... als het Centraal Planbureau van Tinbergen. Het was vandaag mooi weer, dus misschien wordt het morgen ook alweer weer mooi weer. Economische groei was 2 Nou, Het zou volgend jaar tussen de 1,5 en de 2,5 procent uitkomen. De werkelijkheid is dat de economie een complex systeem is. Vol zelfversterkende effecten. Als iedereen denkt dat Griekenland zijn schulden nooit meer zal kunnen betalen... dan gaan de schuldeisers in snelle vaart hun geld er weghalen... en dan gaat Griekenland failliet. Een self-fulfilling prophecy. Aan de andere kant, als de politiek mensen weet te overtuigen... dat het goed komt met Griekenland, dan is dat ook zo. Daarmee wordt het gedrag van de financiële markten... nog het beste te vergelijken met dat van een vlucht Spreewe. De vlucht gedraagt zich als een samenhangend geheel, als een organisme. Je weet dat ze met z'n allen op een gegeven moment... een andere kant op gaan vliegen. Maar je kunt niet uitrekenen op welk moment... en je kunt ook niet voorspellen welke kant op. Er zit wel systeem in, maar dat is niet meer op een simpele manier... te herleiden tot het gedrag van één spreeuw. Het complexe systeem heeft wat dan mooi heet emergente eigenschappen. Het gaat bijna een eigen leven leiden. Dat inzicht is nieuw ten opzichte van de natuurkunde van de vorige eeuw. Kortom, vroege vogels... De beste ingang tot het begrip van de complexiteit van de economie is de wereld van de vogels, de biologie. Daarom is er niet één, maar zijn er twee studies die u kunt volgen als u een werkelijk begrip van de economie wilt krijgen. Natuurkunde, maar beter nog de biologie. Als u wilt snappen of Portugal op zal vallen, als u wilt bedenken hoe het verder moet met de euro, dan is er maar één advies. Doe straks de schoenen aan, de paden op, de lanen in. Ga mee naar buiten allemaal, dan volgen wij de Wiedewaal. Ik wens u een mooie 1 mei. Peter Lucas Graaf op fluit en Michio Kobayashi op piano speelde. Monsieur de la Péjodie uit de suite Joyeur de flûte van de Franse componist Albert Roussel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Door de aanhoudende droogte is de bloei van veel bomen en planten eerder begonnen. Ook insecten zijn er vroeg bij. Straks, straks praten we erover met Arnold van Vliet. Uh, dit en meer eerstelingen op het antwoordapparaat van de fenolijn 035 6711 338. Ik ben Nel van Kleef uit Monster het Westland. Tweede paasdag kregen wij bezoek van drie puttertjes in de Japanse kerst. Daarna gingen zij wat eten zoeken in de tuin van de buren en weg waren ze weer. Ik natuurlijk heel gelukkig. Goedemorgen met Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer in Wassenaar. Het insectenleven hier wordt steeds uitbundiger. Bijvoorbeeld bij de bosjes rotanstokjes die ik her en der ophing, verschijnen steeds meer solitaire bijtjes. Het is heel grappig om te zien hoe ze de openingen van de bamboebuisjes inspecteren. Die moeten namelijk passen als een korset. Fantastisch. Het is woensdagmiddag. Het is een beetje bewolkt... En terwijl het nog april is, hoor ik op de Hoornenboegse hei ten zuiden van Hilversum... massaal de eerste veldkrekels. Luister maar. In april. Oh, genieten. Joost Huizing. Milker uit Vorchten. Elk jaar vliegt er rond deze tijd een hoornaar rond ons huis op zoek naar een En ook vandaag is hij uh, weer gezien. Met Rien Onderstein, goedemiddag. Op zondag 24 april de allereerste meikever bij de Dommel in sint gestel Ook de knolbotenbloem bloeide volop. Hopelijk komen er nog meer. Hallo, je spreekt met Maria Koekoek uit het Amsterdamse Watergraasmeer. Gisteren zag ik over mijn huis een extra overvliegen. Nou is dat op zich niet zo bijzonder om een schoolextra te zien. Maar in mijn geval is het wel bijzonder... omdat ik meer in de stad woon, in de Amsterdamse Watergraafmeer. Ik vind het een heel bijzonder gezicht en ook een heel bijzonder gehoor... want ik hoor ze eigenlijk nog vaker dan ik ze zie. Dag, Jeanette Essink uit Koekangen. Nou, ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen... want er gebeurt zo ontzettend veel de natuur explodeert, geloof ik. Eerst de bloei van de vogelmelk... De hulst, de gewone ereprijs. De eerste smaraglibellen zag ik. En langs de slootkanten was er veel kabaal. Ik denk dat het in de karpers zijn geweest. Met Harry van Beurden. De watertemperatuur in de Oosterschelde is gestegen tot ruim 12 graden Celsius. En de eerste zeekatten, sepia officinalis, hebben zich al gemeld. Of een groot brouwersfeest dat zeker een maand duurt... ...en waar wij, sportduikers, allemaal getuigen van mogen zijn. Goedemorgen, dit is Martine van Dam in Wichmond. Vanmorgen voor het eerst dit jaar heb ik weer de wielewalen gehoord. Ze zijn weer terug met hun zoetgevoiste stem... ...in de hoge populieren, tussen het fluitenkruid. Heerlijke lente. Heerlijke lente. De sepia's zijn er weer. Dat uh, wordt ook druk met de duikers uh, daar in de Oosterschelde. Dat is ook een hele aparte onderwatersoort. Um, we gaan naar de... Uh, dit is ook een leuk onderwerp. De koolmees. Dat is de meest onderzochte vogel van Nederland. Van de insecten wordt het fruitvliegje het meest bestudeerd. En de muis is de recordhouder bij de zoogdieren. Maar wat is de plant die de eerste plaats bezet in onderzoeksland? Heeft u enig idee? Nee? Welk plantje is het allervaakst en het allermeest onderzocht? De zandraket. Maar de onderzoekers zijn nog lang niet tevreden. Ze willen meer zandraketten. En daarbij zoeken ze uw hulp. Joost ik praat erover met de Wageningse onderzoekers... Joost Keurentjes en Erik Wijnker. Op zoek naar het plantje dat raket heet. Het heet zandraket omdat hij heel erg van zandgronden houdt. Ja, oké, okay, dat is en zand. Hij gaat maar recht, raket recht omhoog als hij bloeit. Dus hij overwint het als een rozetje... En op het moment dat het voorjaar komt, dan schiet hij als een raketje schiet hij omhoog. Gaat het ook heel snel? Dat kan in enkele dagen kan die van 0 tot ja, 10, 20 centimeter hoog worden. Ja. Oké, okay, op zoek. Langs een paadje. Rand van een uh, bloemrijk akkertje. Ja, en er staan een heleboel kleine plantjes hier. Ik herken natuurlijk wel de paardenbloemen. En ja, nou hier staat hij al. Er staan kleine plantjes hier. Kleine. Maar hij is al uitgebloeid. Nou, er zitten bovenop zitten nog een aantal hele kleine witte bloempjes. Een niet heel spectaculaire bloei. Nee, het is echt een heel klein onkruidje. Maar het is wel een heel handig plantje om onderzoek aan te doen. Want hij wordt ook niet heel groot. Dus je hebt er heel weinig kassenruimte voor nodig. <laughs> en hij komt Omdat heel veel... veel voor? Hij komt heel veel voor. Hij staat door heel Nederland, denk ik. We zeiden al, het is het fruitvliegje of de koolmees van de planten. Ja, er is geen plant waar meer over bekend is dan over dit plantje. Dit kleine onkruidje. In Nederland? Over de hele wereld. Iedereen die onderzoek doet aan planten, die kent dit plantje. En die gaat in eerste instantie, als je iets wil weten van een andere plant... moet je eigenlijk al eerst bij die zandraket beginnen. Dat is de basis van al het onderzoek? Alle plantengenetica is op basis van dit plantje, ja. En nu zijn jullie op zoek naar zoveel mogelijk zaden uit zoveel mogelijk plekken in Nederland. Want ondanks al dat jarenlange onderzoek, is dat er nog niet? Nee, wat uh, kenmerkend is voor dit plantje is dat hij op heel veel verschillende plekken groeit over de hele wereld, ook binnen Nederland. Hij heeft zich dus aangepast aan al die verschillende omgevingen. Dus al die planten, ook al is het allemaal dezelfde soort... zijn ze genetisch niet allemaal identiek. Omdat ze zich aangepast hebben aan specifieke locaties waar ze voorkomen. Betekent dat dat een zandraket in Limburg net iets anders kan zijn... dan een zandraket hier in Wageningen? Exact. Dat is precies wat het betekent, ja. Dus doe de oproep. We willen luisteraars vragen om vanmiddag of komende week... in eigen achtertuin... Tijdens wandelingen op zoek te gaan naar dit plantje. Daar een paar exemplaren van te verzamelen. Op te schrijven waar ze precies groeien. Exacte plaats. Exact plaats. Die zaadjes naar ons op te sturen. Het plantje even mee te sturen zodat we kunnen zien of het inderdaad het juiste plantje was. En dan kunnen wij vanaf dat moment die zaden gaan gebruiken om onderzoek te doen. En op de website staat alle informatie over het verzamelen van de plantjes, over de gegevens en ook hoe die eruit ziet. Ja, dat is wel belangrijk dat u weet hoe die eruit ziet. Doe mee, zoek zandraketten en stuur ze op naar Wageningen. Via onze website kunt u een waarnemingsformulier vinden. De London Mozart player speelde van Frans Anton Hofmeister het menuet uit de symfonie in G-major. Afgelopen maandag werd het hoogveengebied Veen opgeschrikt door een grote brand. Honderden hectare van het hoogveen gingen in vlammen op. Het gebied is onder andere bekend van de kraanvogels die er de afgelopen jaren broeden. Verslaggever Rob Buiter ging met boswachter Willem Kok de schade opnemen in een winderig Vochtelooerveen. Een eindje verderop is de, de brand uh, ontstaan. Het schelpenpaadje waar we net langs gekomen zijn, daar uh, maandagmorgen om uh, een uur of half acht uh, ontdekt door een boer achter op uh, de Beesterswijk. Die zag wat rook kringelen. Ja, uiteindelijk is er uh, 100 hectare van het veen opgebrand. Yeah. En als we hier zo rondlopen, het klinkt weer normaal. De vinken en de fiets uh, hoor je ja, overal zingen. Maar het ruikt uh, niet normaal en <laughs> het ziet er niet normaal uit. Hè? Dus een klein stukje we gaan dan even lopen. wat verder. We staan nu ook in de, in de rand. Hè? Daar is ook nog een klein beetje groen. Maar eindje verderop, dan wordt het echt helemaal zwart. Ja, dat is kaal. Dat is ook voor vogels niks uh, nu te halen. Nou, door Herman Veenstraan worden hier de vogels ook uh, jaarlijks uh, geïnventariseerd. Dus we hebben ook een goed beeld wat in dit gebied aan vogels uh, kan zitten. Nou, dan praat je toch al gauw over een uh, 15 paartjes uh, Nou, Die stonden op punt van het krijgen van jongen. Ja, die zijn allemaal verbrand. Uh, het paapje moest nog gaan broeden. Ja, die komt hier. Ja, die kijkt ons aan zo van, ja, maar... Hier is niks meer, waar moet ik gaan zitten? Ja, wat eigenlijk wel het allerergste is... de kraanvogel die hier ook in dit gebied... een van de... Paardjes, Dit was precies het stukje waar nou, een van de paadjeskavel. Of... Ja, en die zijn ook uh, mislukt. Waarschijnlijk eind van deze week normaal, begin volgende week hadden die jongen kunnen hebben. En die, uh, ja, die vliegen nu ook uh, verdwaasd rond. Maar tegelijk, brand hoort bij natuur op de een of andere manier. Zeker. Alleen het verkeerde tijdstip. Op zich, uh, uh, voor heidebeheer, Dwingeleveld bijvoorbeeld, collega's van mij, die gaan in de winterbanen, klein, heel kleinschalig, Stukjes heide uh, uh, uh, plaggen wel, maar ook stukjes branden. Dat is vroeger ook wel gedaan. Dat is heel goede resultaten mee om die heide wat te verjongen. Wat je hier nu ziet... Maar niet in de broedtijd. Maar niet in de broedtijd. En ook gericht. Hier stond uh, relatief uh, veel uh, pijpenstro. Als je pijperstro afbrandt, dan komt er alleen maar meer pijperstro terug. En dat wil je juist niet. En dat wil je juist niet. Wij zijn hier bezig met hoofdveenvorming. En voor hoofdveenvorming is het nodig dat het goed nat... Uh, uh, gaat, gaat worden, dat die veemosjes weer uh, terugkomen. Uh, en daar hoort eigenlijk geen, ja, geen berkopslag bij en ook geen pijperstrootje bij. Die kikkers hoor ik uh, in die nappen. In die vijf, daar zie ik een roofvogeltje. Oh, Door valk of wat is dat? Ja. Die uh, is aan het kijken of er... Oh, uh, maar wat? Waarom over is gebleven? In, in deze enorme barbecue nog wat vlees over is? Lijkt er wel op. Ja, want de, de, de, de, de hebben de roofvogels inderdaad uh, hun slag geslagen? Ja, ja hoor, de, deze... met, met die brand was het... Uh, tijdens de brand is het al, uh, zag je ze al rondvliegen. Gewoon midden in, tussen de rook? Tussen de rookwolken door zag je de grauwe zag je rondvliegen en de zwarte wou. Die waren gewoon al druk bezig van ja, oh, vuur. Hier uh, valt wat te halen. Hier valt wat uh, te halen. Net of ze dat aanvoelen, uh, ja, die komen er toch ook van. Grotere afstand. Grauwe kik, die is in geen alledaagse verschijning. Ook een zwarte wouw niet. Misschien is het toevallig wel in de, in de buurt geweest, maar voelen dan toch aan: van, oh, dan moet ik hier naartoe. Want hier is het uh, tafeltje, dekje. Ja. Met ja. het ligt, dat polletje ligt een uh, half verschroeide slang. Ja hoor. En, het vuur is. Wat voor is dat? Het is een gladde slang, dat kun je zien. Een ander die heeft een hele mooie schichtslagstreep over zijn rug heen lopen. En een gladde slang niet. Die heeft een, een, een streep, gewoon een overdwarse bandering, wat kun je hier zien. Maar het is zo snel gegaan. Kijk, hij, hij is dan gewoon... Ja, hij, is dan... Hij, hij voelt inderdaad gewoon nog uh, vers aan. Hè? Ver, hij voelt gewoon nog vers aan. Maar hij heeft het niet gered. Nou, hier, hier zijn dus heel veel slachtoffers ondergevallen. Met name die reptielen. Die Met name een Ja, ja. ja. levenbaarde hagedisjes. Een gladde slang die hier zit. Een ander die hier zit. Een ringslang is dan redelijk snel en die... Hij duikt ook gauw het water in, weet ook waar hij dan naartoe moet. Maar daar zijn heel veel slachtoffers, met name gladde slangen en Je zegt, altijd is een gebied van 100 hectare wat nu in vlammen is opgegaan. In een totaal van hoeveel duizend? 2000 hectare. Ja, ja van dit, dit terrein. Dat is dus in totaal eh, 5% van het gebied wat in vlammen is opgegaan. De natuur zou zo'n tik toch moeten kunnen hebben. Ja, gelukkig is het vogel ook zo groot dat het die tik kan hebben. De rest van het gebied komen die reptielen en amfibieën ook volop uh, uh, voor. Dus de verwachting is ook wel dat die heel snel uh, vanuit die goede bevolkte gebieden... dit deel weer op gaan zoeken als dit weer uh, geschikt is daarvoor. Dus daar hebben wij ook wel goede hoop op dat dat, uh, dat, dat gaat, uh, gaat lukken. Kijk, ja. even helemaal... verbrande planken. Je moet je dat, als je wat teruggaat in de tijd, is hier natuurlijk de durfgraver actief geweest. Die heeft natuurlijk het vochtgeloven veen gedeeltelijk ook vergraven. Maar om hier te kunnen graven, moest hij dat veen ook droog kunnen leggen. En eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar hebben wij niks anders gedaan... dan zorgen dat het vochtgeloven veen weer natter werd... om die veenvorming weer op gang te krijgen. Een van die maatregelen die we daar getroffen hebben... en ook heel succesvol is gebleken, is het slaan van damwandplanken. En die damwand is nu nou, voor de helft... Ingebrand. En hier is het systeem lek. Als je wat goed kijkt, dan zie je er allemaal gaten, verkoolde resten tussen zitten. En dit zou je eigenlijk als eerste willen gaan herstellen. Sterker nog, ik zou eigenlijk liefst volgende week. weer nieuwe weer dammanden willen slaan om, om die basis, waterhuishouding weer, om die weer. Waterhouding weer op gang te krijgen. Maar we ja. hebben net wel gezien dat daar waar het nog voldoende vochtig is, die brand gewoon omheen is, is gegaan. Hoe loop je hier nou rond? Uh? Zo een krappe week na zo'n brand, is dat toch uh, vooral triest? Of, of heeft het ook iets, nou, wat ik ja, nu... op, op, op een vreemde manier, iets spectaculairs wel? Ja, maandag was het machteloos. Je wilt van alles doen, je wilt dat het vuur uit hebben. maar Dat gaat niet. Dat, en dan sta je machteloos toe te kijken. En dan hoop je maar, want dat was direct mijn grootste zorg... dat het niet de wijk overging, het grote veen in. Dat het dan bij dit hoekje bespaard bleef. Zo gelukkig gebeurt, wat ik nu vooral bij... Zorgen om maken, zorgen, maar ja, dit soort schades. Als een, damwand. Om, als een damwand. Want je wilt natuurlijk als beheerder dat het gebied optimaal uh, functioneert, zowel voor vogels maar als voor, ook voor de planten. Je uh, zit nu een lek in dat systeem. Natuurlijk uh, zal wel weer wat natter gaan worden, maar op een gegeven moment gaat het daar gewoon overheen en tussendoor, want het is lek, ja, daar denk je van dat moet hersteld worden. Wil dat vochtloofveen, dit stukje vochtloofveen, weer een goede toekomst uh, eh, krijgen? Want hier stroomt het ge gebied, uh, we zien het ook hoogteverschil, hier stroomt het water straks gewoon uh, de kaard uit. En dat is dan op dit moment mijn grootste zorg als ik hier rondloof. Hoe kunnen we dat nu weer zo snel mogelijk herstellen? U luisterde naar het Alleco uit het Hobo-concert in C Groot van Itian antonio Vivaldi uitgevoerd door IMUSICI de Montreal. Wij zijn zo direct weer terug na 9 uur met onder andere vroeger Vogels Junior. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden. Tijd op de radio. OVT.